9 uur. Watermogen moet bij het RWS-journaal. PvdA-Eerste Kamerlid Klaas de Vries noemt NAVO-chef Rasmussen... een ongelofelijke praatjesmaker. Op Radio 4 zei hij dat Rasmussen gewoon gevaarlijk is... met zijn plan om een snelle interventiemacht op te richten... die bijvoorbeeld tegen Rusland in actie kan komen. Volgens de Vries is echt iets militairs doen natuurlijk bloedgevaarlijk.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 Een team van internationale experts verzamelt in opdracht van Groot-Brittannië bewijs tegen IS-leden, meldt de BBC. Volgens de experts is de Islamitische Staat een gestructureerde en gedisciplineerde organisatie die zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden. Waaronder ontvoeringen, onthoofdingen, kruisigingen en martelingen. Het team doet vooral onderzoek naar de commandanten van de IS.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 Met het rekening 6868 moet het geld worden opgehaald. De komende weken vraagt de organisatie in radiosportjes aandacht voor de actie. Het weer volop zon vandaag, maar in het zuiden en zuidoosten wel kans op wat wolkenvelden. voor 22 tot 25 graden. Ook morgen zomers en nog iets warmer. Maar in de loop van de dag wel weer kans op een onweersbui. Dit was het MZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Zahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen Diemen-Noord en Muiden 4 kilometer. En richting Amsterdam, daar staat tussen Knopend-Hoevelaken en Eénbrugge 5 kilometer. Verderop nog eens een keertje 4 kilometer voor Knopend-Muidenberg. A2 Den Bosch in de richting Utrecht tussen Knopendel en Culemborg 5. En op de A2 van Amsterdam richting Den Bosch op de parallelrijbaan bij Utrecht 3 kilometer. A4 richting Amsterdam bij Roelevaansveen 3. En verderop 3 kilometer bij Baden op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat dus af het Haarlem-Zuid en klopend 6 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 West richting Den Haag. Bij de Amsterdam Slotervaart 3 kilometer na ongeluk. En er is één, de reis ook dicht. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Rewijk en Nieuwebrug 4 kilometer. En op de rijbaan richting Den Haag staat 3 kilometer voor Den Haag-Malieveld. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. En op de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 4 kilometer. En vanuit Almere richting Utrecht op de A27. Daar staat tussen knooppunt EMS en Beelthoven 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. lekker en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 bij het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. <kwijnt> waar we begonnen met ABBA met Mamma Mia. Nou, dat zullen we meteen tegen <laughs> onze volgende gast zeggen. Welkom, Carl uh, Simons van OPZ. Carl, de ja. bedoeling uh, van dit gesprekje om je eens bij te spreken... de wittebroodsweken zijn voorbij in ja, ja, ja. de Zo coalitie. Kun doen, maar... Zo kun je het doen. Ja. Ja, ja. Stormachtige witte -weken. Ja.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 de voorbereidingen zitten voor alle zaken die op ons afkomen... die het Rijk uh, op onze mm -hmm. schouders werpt... en waar eigenlijk uh, nog op bepaalde punten nog heel veel onvoldoende kennis is... bij de gemeentes, niet alleen in Zandvoort, maar ja. overal natuurlijk. Daar wordt samenwerking gezocht. En dan juist heb je samenwerking onderling ook nodig. En dan is het doodzonde dat er nog steeds stekeligheden zijn. Uh, dat nou, men niet gunt dat er zaken veranderd zijn... en dat de kiezer heeft gekozen zoals het gebeurd is. Over, over stekeligheden, uh, ik was dinsdag bij... Uh,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 dat wel, zijn we daar wel klaar voor. Dus dat is een, hele groot, een heel groot probleem wat het Rijk op onze schouders legt. Zou daar nog uitstel op komen?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 En dan praat je over zoiets belangrijks. Ja. Nou, ik, vind het, ik vind het nog steeds uh, verbazingwekkend dat er afgelopen dinsdag niet over deze uh, dingen gesproken is. Want het staat gewoon zwart en wit op papier. Dus als het straks uitgevoerd gaat worden. is de Zandvoedselraad hiermee akkoord gegaan. Ja, maar wij willen discussies van een commissie, laten we mij een commissie noemen. Dus ja. de Informatieraad, die willen we niet overdoen. Het is bij die commissievergadering, bij de Informatieraad, is, dat, dat, het, is het wel degelijk besproken. Dat begrijp ik, maar men gaat hier dus wel mee akkoord. Ja, inderdaad. Weet... Dus is men ermee akkoord te gaan dat het beleid volledig, staat hier, naar Halem gaat. Mm -hmm. En dat verbaast mij omdat de wethouder anders beloofd heeft.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 Dus die gaat, daar, die gaat daar iets op voorbereiden. En uiteraard gaan jullie dat weer controleren. Ja. Dat dus nou, was nou eigenlijk het, het steekpunt van een aantal mensen. Die willen mm -hmm. graag dat die beleidsambtenaren in zand verblijven. En ja, dat en, vervalt. En dat vervalt hey, als je naar het totale plaatje gaat kijken, ben en ik kan er.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 Ja, niet, ja uh, zeker. zeker. Het is natuurlijk uh, uh, wel. Men krijgt de neiging, En uh, waarom doe je dat voor twee jaar? Ja. Uh, in het zo'n voorstel? Ik, ik, ik, ik weet dat niet zeker, ik zal dat zeker. Ik zal dat daar mm -hmm. ja. die, die profielen, die voorwaarden, zoals al twee jaar, uh, worden die uh, gemaakt door de organisatie of door de politiek? Door de organisatie. Oké, okay. ja. dus daar komt de die twee jaar vandaan ook? Ja.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 Mag ik nog een wat algemene vraagje stellen? We schieten op in de tijd. Maar, Carl, wat staat er nog... We hebben dan dat hele grote sociale terrein. Wat staat er nog meer op de rol voor de komende vier jaar? Of, nou ja, minder dan vier jaar nu. Drieënhalf. Drieënhalf. Die jullie belangrijk vinden. Ik denk daarbij even aan ruimtelijke ordening. Industrie, Noord, Middenboulevard speelt nog altijd. Nou, niet meer als totaliteit natuurlijk. Maar als deelprojecten wel... Uh, Hierna staat uh, Ga, de... dat nog op de rol uh, bij deze coalitie?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 Men praat zelfs, ik weet niet of het behaalbaar is, maar men praat zelfs over een, de ontwikkelaar heb ik het dan, over over een roterend bovengedeelte met een restaurant erin. Nou, me, dat zou fantastisch een, zijn. Uh, lijkt me een geweldig idee en ik, uh, ik weet dat jullie uh, uh, partijprogramma in meesten, maar ja. van het CDA ja. en van D66, die zijn en tegen het afbreken van, uh, mm. van de watertoren.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 uh, dat gaat niet. <laughs> dat gaat... Goed. is een vierdaagse. Uh, uh, het... Het begint als nou. Het laatste evenement ja, ja. van de vierdaagse. Uh, want nee. dat is de mountainbike tegenwoordig. Hè? Ja, daar uh, daar we zijn we nog aan het werk. We hebben gelopen, we hebben gefietst. Even terug op de fiets. Was de fiets gezellig? Ja, dat was ja, heel gezellig. <laughs> Af en toe een buitje. Ja.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 Maandag. We starten Aandacht. aan, staande maandag. Vanaf half zeven is de start in Centparks. Inschrijven, ook daarvoor nog? Kan. Je kan bij Brunnen je kaart kopen. De triatlommers liggen natuurlijk alweer klaar. Maar als je maandag denkt, uh, om zeven uur, ik heb je zin om te zwemmen... dan kom je gewoon. Er zijn nog genoeg kaarten. Oké, okay, dan kun je gewoon inschrijven. Ja. Uh, daar is speciaal een, een, een dag vrij voor...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 Nee hoor, Het ja, uh, je mag ook dinsdag starten. Ja, wat bedoel uh, landelijk. In Haarlem is uh, ook zwemvitaarse. Ja. Neem ik aan? Ja. Maar die zijn, men zijn allemaal op andere ook, in andere dat, weken. Dat, ja. Soms doen ze het in de zomervakantie. Wij hebben altijd gekozen net start van nieuwsschooljaar. Ja. ja. Um. Doen zij dat ook in het kader van een aantal vierdaagse evenementen? Uh, die andere organisaties waar je het over hebt? Dat denk is ik niet. Nee. is iets voor ons? Ja, ja. specifiek standwoord hè. Ja, ja. ja, want met hond uh, wandelen is natuurlijk ook weer iets, ja, joh. iets voor ons. Ja. precies. Ja. We zijn een beetje ja. apart. Ze ja, ja. ja. hebben toch niks te doen, dus dat doen ze de vierdaagse maar. Ja. Uh, om het zo maar eens even heel simpel <laughs> te houden. Precies. Um, dat mountainbike hè, ik, dat, dat doe ik toch nog even naartoe.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 Kinderen zwemmen, kunnen de kleintjes heel even bij tante die in pierenbad. Daar wordt opgelet...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 Zeker als je hele jongen, maar ook ouderen hebt, er zal er toch iemand een oog in zeil moeten halen. Ja, ja, Voor ja, ja. de veiligheid. En met zwemviedag, hebben hebben natuurlijk de reddingsbrigade, die rond de bad staat uit onze vaste kern eigenlijk vrijwilligers, die met al onze evenementen mee doen, hebben natuurlijk het Rode Kruis en de reddingsbrigade.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 Ja, natuurlijk. Er is een kind wat valt. Een ja, okay. lip en tand op de lippen en een Uit, nagel eraf. Iemand die de andere te hard met een rugslag op het hoofd treft. Ja, weet je, dat soort dingen. Ja. Maar gelukkig geen ernstige dingen. Nee, nee, tot, uh, nee, nee. nee. Tot, nee maar de, dan vroeg zich. ik over die veiligheid. Ja? Is het toe, Zeer, goed is, goed Ja, maar goed toezicht. Maar nogmaals, uh, ouders, de verantwoording blijft dan altijd bij, bij, uh, bij ja, uzelf. Alder uh, bij uzelf, uw eigen kind. Wij proberen het zo goed mogelijk te uh, doen. Maar ouders, let ook op. Ik had van de week een telefoontje van een moeder. die Twee keer dochters hebben...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 Nee, dit is niet, nee, niet, nee, niet. Nee, dat, dat is met je kan zwemmen, zwemmen dus. ja. dat is wel handig. Ja. Ja. En, ja. Je, je ziet, nou, kijk zelf maar hier in de zee, ik kan zwemmen en vervolgens is het dan aan je boterpas. Ja, precies. Nee, ik vind het heel. Is er nog feest vrijdag? Tuurlijk. We hebben altijd vrijdagfeest. <laughs> altijd al vrijdagpunt van de week. Teef. Ja, de aquadisco, Disco, hè. En Daar ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. kijken de meesten toch wel naar, nou, hoor. De Laat laatste avond, ja. Dat is natuurlijk van. Ja, muziek, wat wil je nog meer? <laughs> ja. Vanaf acht uur de en dergelijke. Dus eerst zwemmen? Eerst is er nog gelegenheid om je banen te zwemmen. En afdrogen. dan vanaf 8 uur, dan is. Nee, niet, niet afdrogen, hè. Want je gaat toch in het, vee... oh, gaat... het zwembad dansen? In de zwembad dansen. Ja, ja, in het water. Het is een aquadisco. Dus je zit in het water. Ja. Ik wel wat voor mij. trek mijn zwempak aan. Ik heb hem nog zo'n gebreide met gal. Oh ja. En als je uitkomt. Beetje... <lacht> nee, veilig is disco. Hij is ook gestreept, zeker. Ja, gestreept ook nog. Ja, ja ik ga zo op een antieke foto. Nee, leuk. Het samenvattend.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 Precies. Dat ja, is wat van die dingen die, die klikken dan vast en die gaan nooit meer los. Nee, nee, zijn hebben andere. andere bandjes. Ja. Ja. Maar elke avond bandje om, anders kom je er niet nee, in. Dat, dat en dat is cellen. juist om te, om te ja. registreren. Precies. Dat vind ik heel wijs. Ja, ja. en zo weten we ook, inderdaad. En ook, ook met, met de, de aard, disco. Met de disco, hè, daar gaat ja. het om. Want sommigen denken van, mogen we mogen alleen met de disco meedoen. Dat, dat, ja, dat kan eigenlijk gewoon nee. niet. Want het gaat er gewoon om. Dus we die disco aanbieden voor onze, voor onze deelnemers. En, ja, ja dan, uh, dat is wel heel gemeen. Maar als ik nou gewoon een kaart koop en ik kom alleen vrijdag. Oh. Nou ja, dan heb je betaald. Dan nou, ben je hef, betaald. Ja. En als we nog onder de 400 zitten, ja, dan ja, is geen probleem, dat. Dan ja. Ja, dat toch, het geen probleem. Dan mag dat toch, ja. Ja, niet dan? Nee, geen, nee, nee, nee, dat, geen medaille. Dit, ja, maar wel vandaag, dan is het. Maar het blijft ja. natuurlijk. Uh, het is wel leuk om gewoon mee te zwemmen. Sportief mee te zwemmen, ja. vier Precies. dagen. Precies. En ja. het hoogtepunt van de zwemvierdaags is gewoon Aqua Disco Vrijdag. De kaart kost trouwens 7,50 euro. Dat hebben we nog niet genoemd. Maar voor 7,50 euro mag je dus vijf avonden zwemmen en vee. Voor 57. Nou. Ja, als je nu al gaat ben je al 16 euro kwijt.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 van, van die triatloners? Ja, we zitten nu op 80. 80 deel die aan Het is iets die, minder uh, gewoon dit jaar maar, maar we zijn er heel ja, blij mee. Ik, ik, ja. Ja. ik ook. Het, uh, ja. Ik vind 80 ook prima. Maar ook deze uh, gelegenheid wil ik natuurlijk even gebruik maken voor onze sponsors. Hè? Ja. Want ja, onze sponsors, dat uh, dat In voor de, de loterij. De, de loterij, dus vinden we gewoon geweldig. De loterij is uh, specifiek nu voor de Vida's, toch? Ja. Ja, en, voor het en zwemmen. zwemmen. Nou het goed, nee, voor hoor. de mensen die in het zwembad aanwezig zijn. Okay. Ja, voor uh, iedereen voor de die ook gewoon uh, loodjes willen kopen, dan hebben we dan een ja. uh, leuke loterij. Roept u maar. Wij hebben een loterij. Met ja, een, met mooie, mooie prijzen, Ben. Kom gewoon, wat en, en hartelijk je Nou komt er een serie sponsors aan. Hartelijk nou, nou, nee, we bedanken alle sponsors. Want wat Ben, weet je, als je een serie gaat noemen... of een advertentie in de krant... Ja. hoe ja, ja. moeilijk is dat? En je vergeet ja, er één. Niks kwalijker nee. is dat. En er zijn zoveel ondernemers uit Zandvoort die dat doen. Zoveel. Dus dat is gewoon ze worden allemaal opgenoemd in het zwembad. Ja, ja, dat dat uh, geef je dan weer een stukje reclame terug. Ja. Van, hey we nee, hebben een leuk. nieuwe winkel. Dat heb ik meegedaan. Dat zit in de Kerkstraat. Top. Dat wordt even vernomen. Goed, als... gelen... Ja, nog eventjes Vat wil ik toch los. alle vrijwilligers Ja, Ben, je weet hoe ik ben. Ik en maak gelijk van. Een rode kruis. En de rode kruis. Ik zal je wel even helpen. Super.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 Dus ik heb je eigenlijk in het begin van het programma niet gehoord. Nee, nee, toen waren we nog even druk bezig. Hebben je gezongen? Wij hebben een liedje voor hem. Ah, ja. Kom ja. oh, dit is je verjaardag, enzovoort, enzovoort. enzovoort. Oh, uh, jullie bedanken iedereen, maar laat mij naar jullie een keer bedanken. Als organisatoren van met velen met jullie moet ik zeggen. Jullie doen niet met z'n tweeën. Uh, voor het organiseren van allerlei uh, vierdaagse evenementen. Oké, okay. en ga vooral door. <laughs> ja. ja, en hartelijk, we dank, proberen hartelijk dank voor de komst, want jullie <laughs> hebben het hartstikke druk. Greet me, don't stop. Rietwoord Mac. Onze laatste gast, Ben. Uh, is deze, had vanochtend... deze plaat iets met het onderwerp te maken eigenlijk? Nou, van naar de dames toe. Stop vooral niet met je <laughs> goede werk. Maar ja, we hebben nu een, een nieuwe dame zitten. Simone zit tegenover ons. En, uh, de, we gaan het hebben over het museumpodium. Ja. Wat uh, in het museum plaatsvindt uiteraard. Wanneer is dat? Dat is vanmiddag. Dat is vanmiddag? Ja, vanmiddag. Om uh, kwart voor drie inloop en om drie uur uh, begint de lezing. Tot vier uur.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 Ja, maar het is het overlevingssysteem. Ja, ja, ja. anders dat, zouden we in zeven sloten tegelijk lopen. Dat, dat is. Ja. ja, ik vind het wel grappig. Ja, ik heb dus ook zo nooit over nagedacht. Uh, als er iets is, dan moet je gewoon verdonken met iets anders. Ja, maar ik herken ja. het wel, hoor, dat je uh, dat je het opzicht. Ja. En uh, ieder probleem was dus ooit een oplossing.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 Uh, en diezelfde woensdag, woensdag. Ja. Dus ook het Café. Het Café. Druk, druk, druk. En dan uiteindelijk op 5 september ja. de Jazzy Lounge Club bij Café Nuf. En dat begint om 9 uur. Ja. Rest ons nog om medewerkers te bedanken. En natuurlijk in de eerste plaats de jarige Thomas Jong. Thomas, heel erg bedankt voor... En nog een hele plezierige dag ja. vandaag. Ja.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 Wat pa... Ik weet waar jij moet zijn. Krijg Want de trein voor een minder terwijl mijn hart steeds sneller gaat, kijk uit de draad om te zien of zij daar staat. Krijg ik denk, krijg ik denk, krijg ik krijg je krijg je Tot zover het ritme van Zie via de kabel op 104.5.